6 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Premier Rutte houdt vast aan JSF-project. Welling ontkent trage reactie DNB bij bankencrisis. En eerste diploma's, dierenpolitie uitgereikt. Premier Rutte benadrukt dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project. Hij reageert op berichten uit de Verenigde Staten over problemen bij de ontwikkeling van de nieuwe straaljager. Bij testen zijn het afgelopen jaar een tal van scheurtjes en zwakke plekken in het metaal gevonden. Pentagon wil daarom dat vliegtuigbouwer Lockheed die problemen eerst oplost... voor de vliegtuigen worden opgeleverd. Premier Rutte zegt dat Nederland betrokken blijft bij de ontwikkeling van de JSF. Nederland heeft eerder dit jaar een tweede testtoestel besteld... en zal pas na 2015 beslissen over definitieve aanschaf. Rutte voegt eraan toe dat hij niet op basis van een persbericht... de Nederlandse strategie kan veranderen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 De Occupy-activisten in Eindhoven moeten vanavond nog weg van het Klausplein waar ze al weken verblijven. Ze hebben geprobeerd dat via een kort geding tegen te houden, maar kregen van de rechter geen gelijk. De gemeente Eindhoven wil dat de activisten verhuizen naar een plek bij het Centraal Station, omdat ze nu te veel overlast veroorzaken. Als de Occupyers niet vrijwillig vertrekken, mag de gemeente het plein ontruimen. De kosten zijn dan voor rekening van de activisten.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 ANRB Verkeersinformatie. Er staan nog altijd zo'n 25 files. Het aantal neemt wel geleidelijk aan af. Maar nog niet bij Rotterdam, want daar gebeurden vanmiddag vrij veel ongelukken op de A13 en de A20. Daardoor verloopt de avondspits daar druk. In de rest van het land gaat het wat beter. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht was ook een aanrijding bij de afrit Valkenswaard. De weg is vrij, nog wel vielen vanaf knooppunt De Hocht, 8 kilometer. Na A4 hoogvliet Vlaardingen in beide richtingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Die naar het noorden had te maken met een ongeluk op de A20, naar Gouda. Er staat tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum nog 7 kilometer, maar de weg is daar vrij. De A13 van Rotterdam naar Den Haag, daar gebeurden vanmiddag twee ongelukken. Nou, de gevolgen van het tweede zijn ook weer bijna voorbij, want de weg is vrij bij Delft-Zuid. Nog wel verder vanaf knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. En de A17 van Dordrecht naar Roosendaal, daar staat voor knooppunt Noordhoek nog 4 kilometer na een ongeluk. Maar ook daar is de weg vrij. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Met resultaat. Ervaar het op iak.nl samen. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Het is vrijdag 2 december en we gaan loten. Wat wordt het? Wordt het de pool des doods? Wordt het een pool van onderschatting? De ceremonie in Kiev is begonnen. Bas Stigler volgt het ook. Bas, om te beginnen was even de procedure. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou ja, zoals je hoort Bert, goedenavond. Op de achtergrond uh, worden nu filmpjes ingestart en hoor je presentatoren praten. We hebben zo even een kleine speech achter de rug van de president van Oekraïne... Uh, Viktor Yanukovych. Uh, wat er eigenlijk nu gaat gebeuren is... Laten zien aan de mensen hoe de stadions eruit zien. Hoe de speelsteden eruit zien. Dat zijn er acht. Um, en laat ik dan maar meteen de grootste vraag die misschien heel veel mensen zich nu afvragen beantwoorden. Hoe laat wordt er dan straks echt gelood? Ja. En hoe laat komen de balletjes in beeld? Dat gaat pas gebeuren zeg maar, om acht minuten over half zeven. Dus dat duurt er wel een half uurtje. Ja, wat doen we in die tussentijd? Nou ja, kijken naar steden. Kijken naar uh, uh, stadions. Proberen een beeld te krijgen van het. Europees kampioenschap en de historie van het kampioenschap... met veel mooie oude voetballers die hier zijn. Dat is dan wel aardig om te zien. In 1960 het eerste EK gehouden. Toen won Sovjet-Unie. In 2008, vier jaar geleden, won Spanje. En alles wat daartussen zit, komt nog langs. Dus ook 88 en oranje. Van Basten zal hier zijn. Kortom, zeg maar ceremonieel. En dat is eigenlijk best aardig om te zien met wat mooie oude beelden. Maar ja, uiteindelijk gaat het toch om loten. En ik ken mezelf. Ik word vroeger of laat toch altijd een beetje... Uh, ongeduldig. Ja, nou iedereen hoor. Maar goed, we weten tot wanneer we moeten wachten. Zeg, wie doet die loting uh, uh, uiteindelijk? Het uh, is een presentatieduo met een uh, mevrouw uit de Oekraïne... en een meneer uit Polen. De meneer is een uh, gerenommeerd sportjournalist... Zeg maar een beetje de Jack van Gelder of Mart Smeets... als je het zo op, zou willen van de, de bas, tegelijk, hè bas, Zo mag het ook, maar gelukkig weet niemand hoe ik eruit zie. <laughs> nee. Dat hou ik graag zo. Uh, dus die twee doen het. Nou komt uh, de straks ook nog de, de secretaris-generaal... op het podium van de FIFA uiteraard. Gianni Infantino. En die gaat dan daadwerkelijk met de balletjes aan de slag. Daarbij krijgt hij dus de hulp van een aantal... Laten we zeggen, grote voetballers uit het verleden. En dat zal dan uh, zijn beslag moeten krijgen. Zoals ik zei, in de... Nou ja, uiteindelijk maar een minuut of tien, twaalf. Zo van tien over half tot tien voor zeven. En alles wat er verder omheen zit in dit uur. is dus de ceremonie, de mooie plaatjes, de mooie beelden. en de leuke verhalen. Ja, en het opbouwen van de spanning, hè, een yes. beetje. Maar laten we eventjes ook in het kader van het opbouwen van de spanning. Uh, het allemaal doornemen. Nederland is geplaatst. Uh, welke landen zijn er allemaal geplaatst? Uh, dat zijn er vier. Uh, Nederland en Spanje als zeg maar de beste twee landen in de afgelopen jaren. Dat wordt dan ook weer bepaald eigenlijk aan de hand van het puntensysteem. Zeg even voor het gemak, de FIFA-ranking, dat is het niet helemaal... maar dan heb je een duidelijk beeld. En die andere twee die geplaatst zijn, zijn de twee gastlanden... Polen en Oekraïne. Um, die vier krijgen allemaal straks een speelstad toegewezen. Bij Polen en Oekraïne staat dat overigens al vast... want uiteraard, dat lijkt me logisch, Polen speelt in zijn eigen land. En zal zijn wedstrijden straks spelen in Warschau. Oekraïne speelt uiteraard in zijn eigen land... en zal zijn wedstrijden straks spelen in Kiev... De andere twee pools, daarvan worden dus Spanje en Nederland het poolhoofd. Daarmee begint de loting ook straks met te bepalen wie waar speelt. Voor Nederland zijn er twee opties. Of het wordt Gdansk, een stad in Noord-Polen. Of het wordt Kharkiv, een stad in het noordoosten van Oekraïne. En die andere valt dan dus aan Spanje ten deel. En daarna komen de potten 4, 3, 2 in die volgorde. Zeg maar even voor het gemak van zwak naar goed komen erbij. Goed, dat gaan we allemaal straks live meemaken, maar voor die tijd praten we ook nog eventjes. Jij kan genieten nu van, volgens mij, een leuk uh, zanggroepje wat uh, ondertussen het ja, podium is op... Ja, lokale folklore, heerlijk. We <laughs> dag op <laughs> En om tien over half zeven ongeveer, dan is die loting met Bas dus. Gaan wij in de tussentijd nog even ook de rest van het nieuws uh, doen, want oliebedrijf Shell stopt per direct met de werk in Syrië. Inwoners van het land protesteren al maanden tegen het bewind van president Assad. Daarbij vielen zeker 4.000 doden. Aan de lijn heb ik nu Aad Corollier, energiespecialist van de TU Delft. Uh, ja, Meneer Corollier, uh, er wordt al maanden geprotesteerd. Er is ook al maanden een soort roep uh, richting Shell om zich terug te trekken. Waarom trekt Shell zich nu pas terug? Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met het afkondigen van een formele boycott. En ongetwijfeld ook met de afweging van Shell dat... Uh, dat het regime van Assad dat dat, uh, geen, niet te verkopen meer is, zowel binnenlands, binnen Syrië, zonder veel geweld, maar ook in het buitenland. En dat heeft op zich natuurlijk alles te maken ook met, een, met de reputatie, met uh, effecten op aandeelhouders, met uh, uh, algemene. Uh, Ideeën die er over ja. Syrië ontstaan. Uh, ja, kiest Shell dan, um, laat maar zeggen, uh, het winnende paard of hebben ze vooral belang bij die reputatieschade? Nou, ik denk dat het onderscheid niet zo groot is. Um, oliebedrijven, oliemaatschappijen à la Shell, die zijn op, of in ieder geval voor een groot gedeelte, uh, actief in landen waar toch vaak dit soort twijfels bestaan en waar die regimes niet altijd. Uh, Functioneren volgens de, de, de maatstaven die wij daar aan opleggen. En dan is de reputatieschade van Shell, dat gaat richting zijn eigen aandeelhouders, dat gaat richting natuurlijk de rest van de wereld en de westerse wereld. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, een belangrijk teken, een, een druk die op het regime wordt uitgeoefend. Dus ik denk, ik zie dat onderscheid niet zo. Nee, goed, het is, het is misschien beide. Dat, dat kan best, hoor, als, als, als antwoord. Maar, um, Shell, is dat eigenlijk, want dat hebben ze namelijk ook wel eens een beetje gezegd, wij zitten daar zo verweven, zo lokaal en dergelijke, is het niet ook onderdeel van het regime daar? Dat is eigenlijk ook weer per definitie het geval met die oliemaatschappijen, want in, in dat soort landen, in, in, in, met name in de Arabische wereld, maar eigenlijk in alle belangrijke olieproducerende, gasproducerende landen, is het gewoon zo dat die oliemaatschappijen die moeten samenwerken met staatsoliemaatschappijen en die zijn daarmee eigenlijk deels in ieder geval onderdeel, van het regime. En dan kunnen ze twee dingen doen. Dan kunnen ze zeggen van, nou ja, we blijven daar zitten. En we blijven dus het regime steunen eigenlijk. En ja. we trekken ons daar verder niks van aan. En zolang het regime zit, zit het er en dan Blijven we daar zitten. Nou, dat doet Shell niet. Shell die trekt zijn eigen conclusies. En die vertrekt daar En dat is eigenlijk een, een motie van wantrouwen tegen het regime. En de manier waarop het Assad-regime omgaat met, met zijn eigen bevolking. En kan Shell dan snel weg? Dat lijkt wel op zich niet geen probleem, want over het algemeen werd, werd Shell dus met, uh, als bedrijf met zijn eigen medewerkers, met, uh, van een belangrijk gedeelte met lokale medewerkers. En de illusie dat de activiteiten mm -hmm. daarmee zullen stoppen, dat lijkt me uh, ook niet rechtvaardig. Nee, dat niet... zal vast en dus zeker doorgaan, okay. maar, maar is het een soort signaal richting Assad? Schrikt hij ervan? Nou... Dat valt nog te bezien. Ik bedoel, Shell heeft op zich niet zo'n gigantische rol in de, in, de, in de verkoop van olie. Hoewel een groot gedeelte van de verkoop van de olie ook uh, binnenslands is. Yeah. Uh, voor Shell zelf is het ook een zeer klein aandeel, dus dat maakt ook weer niet zo uit. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een van de bedrijven en een van de meerdere bedrijven. En Shell is op zich natuurlijk wel een redelijk maatgevend bedrijf daarin. Yeah, precies. Dus ja, precies. Het is een signaal. Maar als Assad er echt van. Volgens mij als Assad nergens meer van. Ik bedoel, die zit daar gewoon. Die probeert zijn ja. tijd uit te zingen. En dat is een, een soort van Gaddafi-achtige situatie. Ja. Waar misschien ja, de enige manier om eruit te komen. Ja, precies. Dus wat dat, betreft, dat, denk dat, ik dat, dat is het. Dat ik, nee, ik, ik snap wat u wil zeggen. Uh, maar in ieder geval, het is wel een signaal in die zin dat het een belangrijk bedrijf is. Ik dank u wel uh, voor het verhaal. Geen dank. Aardcorellié. Straks de FNV, die is in Dalfsen bijeen om de breuken rond het pensioenakkoord te helen. Rondom Rotterdam is het mis, maar gaat het weer een beetje goed, Wijnaldswaan? Ja, het gaat geleidelijk aan de goede kant op. Het staat daar nog wel behoorlijk vast, zeker in vergelijking met de rest van het land. Uh, er gebeurden ongelukken op de A20 en op de A13. Ja, dan heb je de poppen aan de dansen. De rijstroken zijn overal weer vrij. Op de A4 staat het in beide richtingen nog vast bij de Benelux-tunnel. De A20 in beide richtingen bij het Kleinpolderplein. Maar goed, het lost heet langzaam op nu. Ook de A17 is weer vrij richting Roosendaal bij knoopend Noordhoek na een ongeluk. En de andere file die opvalt staat op de A58 Breda richting Tilburg... Naast van een ongeluk, voorknopend sint annebos 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De 5 kilometer in Heerenveen, de laatste rit, de ontknoping. Sablikova in de baan en Perstijn ze Het zijn niet de minste dames. Sablikova, 24 jaar, Perstijn 15 jaar ouder, 39 is ze. Wordt in februari wordt ze 40 jaar... En het verhaal van Perstijn is denk ik wel bekend. Bloedwaarde niet in Orde daardoor geschorst door de internationale schaatsunie. Nee, dit heb ik van, van geboorte uit, van huis uit eigenlijk. Dit hoort daarbij. Was de, was het verweer van Claudia Perstijn. En uh, zij probeerde dat aan te tonen. Moest wel een schorsing uitzitten. Die zaak loopt nog altijd. Voor beide kanten wat, valt wat te zeggen. Ik durf niet te zeggen wie de gelijk heeft in deze zaak. En wie niet. In ieder geval mag Pechstein weer schaatsen. En dat doet ze dit seizoen bijzonder aardig. Alhoewel ze het nu op de baan. Na 3400 meter van de 5 kilometer. Toch een beetje moet gaan afleggen. Tegen die Martina Stablikova. De wereldkampioene van de laatste jaren op deze afstand. De Olympisch kampioene natuurlijk. De Tsjechische die de eerste 2, 3 kilometers... Van van dit seizoen wist te winnen in Chelyabinsk en in Astana. Dit is de eerste keer dat we kijken naar een 5 kilometer dit seizoen. En aangezien dit de nummers 1 en 2 zijn in de stand om de wereldbeker, rijden zij tegen elkaar in deze laatste rit. Een loting is er nog wel bij het schaatsen, maar bij zo'n wereldbeker is het gewoon een loting op basis van het omgekeerde klassement. Daar komt Stavlikova weer aan. 3800 meter, drie ronden nog te gaan. 518, 75. Rondetijd 33-3. Die rondetijden van haar zijn mooi vlak in de laatste ronden. En ze heeft de voorsprong van ruim drie seconden ten opzichte van het schema van Stefanie Beckert. De Duitse die met 7-0-4-77 nog altijd aan de leiding gaat. Betekent dus dat Pien Kulstra sowieso al weet dat haar tijd, ja, winnende tijd uit de B-groep, die supersterke 7-0-3-60 sowieso de derde tijd van de dag gaat zijn. En ik denk ook wel dat het daarop neer gaat komen. Sablikova gaat sowieso sneller zijn dan die tijd van Pien Kulstra, de 18-jarige Nederlandse. Weer een rondje, 33-3 voor Sablikova. Als ze nog twee ronden. ...heeft te gaan. En ruim vier seconden inmiddels sneller is dan Stephanie Beckert. En Claudia Perstein, daar gaat langzaam maar zeker het licht uit. Dat zie je op de baan aan de stijl van rijden. Perstijn kon lang mee met Sablikova toch zeker een ronde of zes. Maar nu heeft ze de Tsjechische moeten laten gaan. Ze rijdt nog wel ook sneller dan Beckert was. Ik heb trouwens ook nog Linda de Vries zien rijden. Nederlandse uit Drenthe. Zij deed het ook goed. Want een persoonlijk record met 7 0 8, -0 -8 tweede voorlopig. En denk ik dadelijk vierde algemeen de laatste ronde... Voor Sablikova is ingegaan 33-2. Het blijft in de 33 laag. Het is vroeg in het seizoen. Het is de eerste wereldbeker op de 5 kilometer van het seizoen. Geen enkele reden om je helemaal leeg te rijden op deze afstand. Er komen nog veel belangrijkere 5 kilometers aan in dit seizoen. Dat weet de Tsjechische, dat weet Sablikova. En met deze gedegen 5 kilometer gaat zij in ieder geval winnen. Daar komt ze uit de laatste bocht. Binnen, nou dat zeg ik wel binnen de lijnen. Maar dan moest ze nog eventjes oppassen. Ze gaat hier in ieder geval als winnares over de streep komen. 6, 58, 87. Zij wint de 5 kilometer als enige binnen de 7 minuten. Perstijn 7, 0, 2, 92 eindigt daarmee op de tweede plaats. Derde in de A-groep, Stefanie Beckert. Vierde wordt Linda de Vries. Maar we weten dus dat de toptijd van Pien Kulstra de derde tijd van de dag was van die jonge meid uit Boekelo, 18 jaar, gaan we echt nog een hele hoop uh, horen in de toekomst. Drie afstanden gehad, nog steeds in de A-groep, geen Nederlands op het dan moet het straks maar gebeuren door een man op de 1500 meter... bij de mannen, de dus straks de laatste afstand van deze eerste dag. Hoort u later hier op deze zender. In een hotel in Dalfsen zijn de 19 FNV-bonden bij elkaar. Ze hopen met intensief praten met bemiddelaars... een oplossing te vinden voor de crisis waar de vakbeweging in terecht is gekomen. Kern is een hoogopgelopen ruzie tussen vakcentrale voorzitter Agnes Jongerius... en Henk van der Kolk, de voorzitter van FNV-bondgenoten. Van der Kolk hoopt straks van al het gedoe af te zijn... Nou ja, de reden dat we hier zijn, ja, die heeft natuurlijk toch alles te maken met het feit dat de laatste tijd niet zo goed gegaan is. Maar wie weet, en in ieder geval, ik hoop daarop, dat wij ook na dit weekend toch een succes te vieren hebben. Namelijk dat we de weg weer gevonden hebben omhoog en dat we er sterker uitkomen. U gaat een nachtje slapen in Dalfsen. Ja. En er zit niet veel in de koffer. Sterker nog, u heeft niet eens een koffer. <lacht> maar Geneemd, joh, ik weet niet wat ik in de achterbak heb zitten. <lacht> nee, een nachtje slapen. Dus daar heb je zoveel van nodig, toch? Maar helpt dat om even afgezonderd van de hectiek van de Randstad... even nou ja, dat... gras, bomen, stilte... Ja, ja, ja, De hoofden leeg. Ja, afstand nemen van de hectiek. U bent er ook. Dus ja, ik zou zeggen, dat valt weer tegen. Ik ben bijna de enige. <laughs> je had dat nu toch nog wel. Het was een geheime plek, toch? Maar ik vrees dat er nog een heel koor aankomt. Nou ja, het helpt in zoverre dat je even in een andere omgeving zit. De botsende karakters waar zoveel over geschreven ja, is. Ja. Mensen die het niet zo goed met elkaar zouden kunnen vinden. Gaat dat nog een probleem worden? Of bent u inmiddels zover dat u daar overheen kunt stappen? Dat u over uw eigen schaduw heen kunt? Ik vind dat iedereen over zijn eigen schaduw altijd heen moet kunnen stappen. De beweging is belangrijker dan personen. En dat karakter is natuurlijk wel eens botsen. Ja, dat is logisch, want vakbondswerk is mensenwerk, is emotionaliteit. En dat geldt natuurlijk te meer als je tegenover elkaar komt te staan, andere standpunten hebt. Ja, daar hoort er natuurlijk een beetje bij. En uh, ja, hoe je het ook wen of keert, we zijn vakbondbestuurder. En je weet natuurlijk toch een beetje wat, uh, wat knokken is. Maar we moeten allemaal over onze schaduw heen kunnen springen. En dan die andere hoofdrolspeler, Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV Vakcentrale. Als ze aankomt, is het al donker in Dalfsen. En heel veel tekst heeft ze niet. Nou, niet zoveel, want volgens mij is het woord even niet aan mij. Volgens mij zijn jullie voor morgenavond om 7 uur voor een persconferentie besteld. En voor kennis, dus. Iedereen die hier binnenstapt, is heel opgewekt en zegt: we komen eruit. We willen allemaal. U ook? Nou, het gaat over ongelooflijk belangrijke dingen voor werkend in Nederland. Dus lijkt mij inderdaad van groot belang dat we ons best doen. Succes. Dank je. Dat zei Louis Dekker, hij is nog steeds daar in Dalse. Louis, je bent pas vanmorgenavond besteld, je bent te vroeg. Ja, ja dat gebeurt wel eens, Bert. <laughs> ja. Maar, um... maar uh, ja, je, soms, soms moet je er ook bij het begin bij zijn, als de 24 uren beginnen. Ja. Wat denk je, wat gaat er daar gebeuren? Kunnen ze straks weer samen door één deur? Ja, dat moeten we allemaal nog maar zien hoor. Iedereen is van goede wil, maar dat ben je doorgaans uh, als je ergens aan begint nog steeds. En dan ben je 24 uur bezig en dan moet je maar zien wat er allemaal binnen gebeurt. Iedereen wil eruit komen. Iedereen zegt ook de belangen zijn heel groot. Iedereen zegt ook het gaat niet om de poppetjes. Iedereen zegt ook de bonden, de vakbeweging in zijn geheel is veel belangrijker dan de leiding van de afzonderlijke bonden. Met andere woorden, niemand gaat hier zeggen dat het hier draait om Jongerius en van der Kolk... of om andere mensen die het wel of niet met elkaar eens zijn. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk ook weer bij die vraag. Want als er allerlei dingen gaan veranderen bij de bonden... dan moet er misschien ook opnieuw worden gekeken naar wie welke functie gaat bekleden... wie welke machtspositie krijgt. En dan moet je maar afwachten hoe het verder gaat. Ja, kan het best zo zijn dat na morgen vijf uur... want dan is dat moment dus voorzien dat iedereen wordt bijgepraat... in de rest van Nederland... dat er dan opeens twee vacatures zijn bij de vakbeweging? Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, morgen om vijf uur zeggen de verkenners, de bemiddelaars... Eh, dan zijn wij eruit, onze klus zit er dan op. En dan begint het grote werk voor de vakbond, de vakbeweging... die een nieuwe toekomst moet beginnen. Want daar komt het eigenlijk wel op neer. Er moet een nieuwe start worden gemaakt. De geschiedenis moet als het ware worden schoongeveegd. En uh, ja, dan, dan moet je echt dingen gaan invullen. En dan gaat het ineens wel om de poppetjes. En mag Agnes Jongerius dan nog blijven? Wie zal het zeggen? Er zijn mensen die beweren dat ze al heeft aangegeven eventueel wel te willen vertrekken. Met alle voorbouw die daarbij zit. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als dat gebeurt, dan moet Van der Kolk ook weg. Nou, kortom. Nu weten we het nog niet. Er speelt van alles. Het gaat niet om de poppetjes, maar uiteindelijk toch ook weer wel, hoor. Goed, morgen vanaf vijf uur. Dan weten we hoe het de vlag er daarbij hangt. Dankjewel, Louis Dekker. Gaan we naar Bas. Bas Stigle. Die kijkt naar die loting. Oude mannen met ballen op het podium, geloof ik. Ja, dat denk ik maar naar de loting, Bert. Dat zou wel een ja. stuk helpen. Maar voor de mensen die nu pas inschakelen... de lotingsprocedure is begonnen. In Zo die zin dat het vooral ja. ceremonieel is. Straks over zeg maar 12, 13, 14 minuten begint de echte loting. En nu? Nu is uh, ja, een duik in de geschiedenis, dat is ook wel de moeite waard, trouwens. Vanaf het eerste EK in 1960 tot en met het afgelopen EK in 2008. En alles wat daartussen zit, zijn de winnaars nog eens in het zonnetje gezet. En daarbij komen dan ook gezichten het podium op waarvan je dacht... oh ja, dat is wel leuk om die te zien. Maar dacht u van uh, Gianni Rivera van Italië in 1968... of van Paul Breitner van Duitsland in 1972, Panenka... U weet wel van die penalty ja. met uh, Tsjechoslowakije in 1976. Natuurlijk onze eigen Marco van Basten. In 1988 de winnaar. Maar ook van de wat recenter uh, Zinedine Zidane. Toch een van de mooiste voetballers aller tijden, denk ik. Die met Frankrijk won in 2000. Cap de Villa wilde nog wel even aansluiten om te vieren dat Spanje in 2008 de beste was. Um, dus nou zo zijn eigenlijk al die oude... Of wat minder oude mensen langsgekomen. Uh, niet alleen dat. Ze hadden, wat je zegt, een bal bij zich. Een bal die hoorde bij die tijd. Straks zal ook de bal bekend worden gemaakt... waarmee het komende toernooi zal worden gespeeld. En er horen natuurlijk mooie beelden bij. Nou, begrijp ik wel dat je daar op de radio niet zoveel aan hebt. Maar nee, ik, het was maar ik leuk. hoor wel af en toe dat jij stilvalt en zit te genieten. Het is, ja, het is leuk om te zien. Op dit moment zie ik de folly van Van Basten uit 1988 voorbij komen. Dat zijn natuurlijk uh, memorabele momenten natuurlijk vooral over ons eigen land. Maar ik vermoed dat in heel Europa dat doelpunt nog wel op het netvlies staat. Maar het is leuk om dat eens te zien. Het is ook wel goed, denk ik, dat de UEFA op die manier... nou ja, laat ik zeggen, toch zijn oude eer helder wat eert. Want dat hoort er wel bij. Goed, straks dus om twaalf minuten over half zeven. Dan begint het echt de loting. Tot uh, die tijd is het uh, ceremonie. Nou, dan doen wij ook maar de ceremonie. Onze ceremonie bestaat eruit dat we de ster doen. En daarna dik de Hark met de hoogtepunten van het nieuws.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 Anders kijken, anders doen. Robeco, die Investment Engineers. Nu bij Libris. Een boekenbonkado bij onze 31 lievelingsboeken. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Nederlandse Bank zag wel dat individuele banken in de problemen kwamen... maar dat ze op omvallen stonden, daarop had Welling niet gerekend. En de Occupy-activisten in Eindhoven moeten vanavond nog weg... van het Klausplein waar ze al weken verblijven. Ze hebben gehoord dat via een kort geding tegen te houden... maar kregen van de rechten geen gelijk. Gemeente Eindhoven wil dat de activisten verhuizen naar een plek bij het Centraal Station... omdat ze nu te veel overlast veroorzaken. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Op dit moment is het droog en ook opgeklaard. Dat betekent dat de temperatuur nog even flink naar beneden kan. In het oosten van het land naar 3 graden. Maar in de loop van de avond en zeker vannacht gaat de bewolking van het westen uit weer toenemen. En de tweede helft van de nacht gaat het ook opnieuw regenen. Het gaat stevig regenen en ook stevig waaien langs de kust. Stormachtig met windkracht 8. Morgen in de loop van de ochtend gaat de wind wel weer afnemen naar krachtig windkracht 6. De regen trekt dan naar het noordoosten weg. Het wordt wat droger. Het klaart af en toe op. En misschien dat we de zon even zien. Maar er kan ook nog steeds een enkele bui vallen. Koud is het niet. Het wordt ongeveer 9 graden. Dan hebben we zondag veel bewolking en periode met regen. Ook veel wind van tijd tot tijd en datzelfde geloof voor de maandag. Maar maandag gaat de temperatuur omlaag en misschien dat er dan een keer wat natte sneeuw gaat vallen. ANW-verkeersinformatie. Ah, Bij Amsterdam is de avondspits al zo goed als voorbij. Ook elders in de Randstad worden veel dagelijkse files nu geleidelijk aan korter. Bij Rotterdam gaat het nog vrij moeizaam door een aantal ongelukken midden in de spits. En wat verder nog opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar is zojuist een flinke ongeluk gebeurd. Tussen Deventer-Oost en de Afrit-Lochem staat 7 kilometer file. Beide rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook blijft beschikbaar. Veel vertraging daar. Elders op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord, 2 kilometer. Door een stilgevallen auto is de linkerrijstrook dicht. Ja, ik zei het al, dan bij Rotterdam. De files worden daar heel langzaamaan, nu korter. De spits verdiept daar echt druk. Door ongelukken op de A13 en de A20. De rijstroken zijn vrij, maar nog wel files op de A20 naar Gouda. Voor Rotterdam Centrum, 7 kilometer. De andere kant op, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. Sport op Radio 1. Morgenavond om... Ja, daar zijn we. Alles gaat door elkaar heen. Nu bent u weer het Radio 1 Journaal. Het is geen avondspits, er is wel een loting. Die wordt natuurlijk ook gevolgd door de mensen van de supportersclub Oranje. Lloyd van den Berg is voorzitter van die supportersclub Oranje. Hij staat in Den Haag op de ambassade van Polen-Oekraïne in verband met de loting. Daar staat hij wel, maar we hebben hem niet aan de lijn. Nou, dan gaan we eerst eens eventjes naar Jeroen de Jager. Jeroen, waar ben jij? Uh, ik zit nog steeds bij de mannen van uh, Oranje 2012. Allemaal in het oranje met hun oranje sweater aan. Capuchon op, daar staat ook op. 2012 Oranje Trofie. Die gaan niet alleen trouwens naar het uh, EK in Polen en Oekraïne. Ze gaan vervolgens via de Noordkaap, dus het noordelijkste puntje van Europa. En dan, hup, naar Londen, totaal 12.500 kilometer die ze gaan afleggen. Dat hebben wij gehoord. Ja, wij zitten naar die uh, televisieuitzending te kijken. Wat ik in onze uitzending nog niet voorbij heb zien komen, horen komen... is dat die bal waarmee gespeeld wordt, de Tango 2012 heet. Is dat ja. een beetje een naam? Hup, nieuws. Uh, ja. Ja, ja, en dan de Tango 12, maar ongeveer. Ja, nou ja, ik, ik weet niet waar ze het vandaan halen, maar uh, het moet gebeuren. Eenmaal, hè? En wat mij opviel, uh, Bert, ik weet niet of jou dat is opgevallen... die Janukovic, president van, ja. uh, van de Oekraïne die deze toespraak gewoon in, het, uh, in de lokale taal, niet in het Engels. Dat ik vond dat, vond dat wat minder. Om. Hoezo? Ja, ik, nou ja, je, je, je, je maakt een Europees uh, voetbalkampioenschap. Taal van Europa is toch een beetje Engels. En dan ga je voor zo'n publiek, want deze, uh, deze uh, uitzending wordt ontzettend goed bekeken in heel Europa. Goed, nou ja, daar zullen we later nog eens even op terugkomen. Want ik heb nu ondertussen contact uh, met de ambassade van Polen-Oekraïne. Uh, en daar is de voorzitter van Oranje Club, de supportersclub van Oranje, Lloyd van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want wij moeten het eventjes hebben voordat uh, uit de potten komt welke landen we tegen spelen. Hoeveel kaarten Nederland eigenlijk uh, gaat krijgen? Zijn er veel kaarten beschikbaar? Uh, nou, dat is ongeveer 16 van de stadioncapaciteit. Ja. En er komt gemiddeld ongeveer 6000 kaarten per wedstrijd. En kunnen alle fans die kaarten kopen? Of is er een soort uh, rangorde in? Uh, nee, daar wordt een gewogen loting voor geplaatst. Die 16% gaan naar de KVB. De helft van die 16% die gaat naar uh, supporters, die verkoop. En uh, daar uh, moeten sporters die lid zijn van de Sportsclub Oranje voor inschrijven. En yeah. daarna zal uh, een gewogen loting plaatsvinden. Ja, en als ik nu zeg van ach, het is wel een leuke poel, kan ik me er nog inschrijven? Nee, nee, die inschrijving is helaas afgesloten. Die is gesloten, dus ik had, al, ja. uh, ik had me al moeten, moeten inschrijven. En als ik nou ja. vaker ben geweest naar een wedstrijd, telt dat daarmee? En ik heb me wel op tijd ingeschreven. Ja, dat is de grote loging ook voor de mensen die lang lid zijn en veel wedstrijden bezoeken. Die sparen een aantal punten op. En uh, hoe meer punten je hebt, hoe meer kans je hebt in de loting. Ja, goed. Nou ja, dat is allemaal voor uh, na wat er nu gaat gebeuren. Gaat u ook weer uh, snel kijken, want dat gaan wij nu ook doen met Bas, ja. Bas Stigle. Bas, want het is bijna zover het moment uh, van de loting. Um, we hebben het al de gehad hier, over ja, ja. de potten. De pot waar Nederland in ieder geval in zit. Maar misschien moeten we even snel nog de andere potten bespreken. Ja, we hebben nog wel even de tijd om dat te doen. Um, er zijn vier potten in totaal. Straks, als de loting begint, wordt eerst met de op papier minste pot gestart, dat is pot 4. Daarin zitten Denemarken, Frankrijk, Tsjechië en Ierland. Dan komt pot 3 aan de beurt, Kroatië, Griekenland, Portugal en Zweden. En dan komt pot 2, dat zijn Duitsland, Italië, Engeland en Rusland. En iemand die dit al eerder heeft gehoord of goed heeft geluisterd denkt nu... "Oeh, we kunnen dus een pool krijgen waarin we het gezelschap krijgen... van Duitsland, Portugal en Frankrijk. Ja, dat klopt. Maar er kan ook een pool komen waarin we het gezelschap krijgen... van Rusland, Griekenland en Ierland. En dan valt de schade wel mee. In die zin is het dus deze keer echt mogelijk dat er grote verschillen zijn. Ja. Uh, wat merkwaardig is, of de mensen voor de buitenstaanders... maar voor jou misschien niet, is dat Polen en Oekraïne in die pot één zitten. Dat is toch eigenlijk normaliter de pot waar de allersterkste landen in zitten? Maar ook de pot waar normaal gesproken wel de gastlanden in zitten. Dat is nou eenmaal zo. En het probleem zit hem nu een beetje in het feit... dat die twee gastlanden, Oekraïne en Polen, dat zegt ook de fifa -raind wel ver uit de slechtste landen zijn. Oekraïne staat op die FIFA-ranking 58ste en Polen zelfs 64ste. Zoals je dat naast elkaar zet, dan zijn het echt de minste. Maar die zijn nou helemaal Poolhoofd. Je kan zeggen, ja, het is fijn dat je Poolhoofd bent en Spanje ontloopt... maar je krijgt er dus sowieso eentje dus bij... uit de categorie Duitsland, Italië, Engeland en Rusland. Dan kun je nog zeggen, dan lijkt me Rusland de minst vervelende. Uh, Rusland natuurlijk, van dik advocaat. Want niet alleen Nederland doet mee, maar nog één Nederlandse bondscoach. Uh, maar ja, dat is wel zo. Je, het, het wordt dus in die zin een beetje kom Dat geldt dus ook voor die andere landen. Want ik kan me voorstellen dat als ik nu bondscoach zou zijn van Duitsland of Italië... dat ik dacht, stop mij alsjeblieft in de pool bij Oekraïne of Polen. Die spelen dan weliswaar thuis, maar liever dan bij Nederland of Spanje. Ja, in die zin is het uh, misschien ook wel weer uh, jammer dat we zo goed zijn geweest uh, de afgelopen tijd. En dat we dus in die pool 1 zijn, of pot 1 terecht zijn Nou, daar is wel gekomen. wat discussie over geweest. Of in pot 1 komen wel een voordeel heeft, of dat dat eigenlijk wel tegenvalt. Uh, wat wel zo is op een EK, dat is op een WK niet, maar op een EK wel... is dat dat je als groepshoofd in dezelfde stad speelt. Het heelzelfde al speelt eh, of alle wedstrijden in Gdansk in Polen... of alle wedstrijden in Kharkiv. Dat zijn dus alle wedstrijden in de pool, hè, die drie... Dat wordt dus straks als eerste bepaald. Um, in welke pool het Nederlands elftal uitkomt. Is dat pool B of pool C? Polen en Oekraïne zijn daar dus al ingedeeld. Uh, dus dat is dan het enige voordeel dat je nog hebt als poolhoofd. En voor het overige ja, moet je dan maar hopen dat het goed komt. Want zoals ik zei, een Duitsland, Portugal en Frankrijk in de pool... dat is nogal een verschil als je dat afzet tegen Rusland, uh, Griekenland en Ierland. Ja, maar je zit wel meteen in het toernooi, zeggen andere mensen dan weer. Maar goed, dat is speculair. De kans om in het toernooi te groeien is dan wel voorgoed voorbij, hoor. Ja, ja, Echt beter worden, nou nee, goed. Um, maar wat, wat gaan we eerst doen? We gaan dus eerst bepalen eigenlijk de speelsteden. Zo moet ik het in de potten. Nee, nou die speelsteden, dat schema staat wel vast. Maar er zijn uh, uh, vier groepshoofden waar dus Polen en Oekraïne de uh, twee van zijn. Die andere twee zijn Spanje en Nederland. Eerst wordt bepaald wie van Spanje en Nederland in Polen gaat voetballen en wie in de Oekraïne. Als dat bepaald is gaan we vanaf pot vier van onderaf opbouwen. En gaan we kijken wie waarbij komt. Dat is dus eerst een balletje met het land. En dan een balletje met de plaats. In de pool, want dat heeft weer eh, beschikking, of uh, dat heeft weer betrekking op het speelschema dat er vervolgens uitkomt. Hè? Speel je eerst tegen uh, die of speel je eerst tegen die ander. Kortom, dat uh, moet met een cijfer ook nog gebeuren. En dan aan het eind komen we dus via pot 4, naar pot 3, naar pot 2. En zou alles rond moeten zijn. Ik heb toch stellig de indruk dat we nu wel redelijk klaar zijn. Voor, laten we zeggen, het grote werk. Ja, het kan gebeuren, wat ons betreft, Bas. Ja, wat mij betreft ook. Zullen we dan maar gewoon in één moeite doorgaan en it kijken wanneer de balletjes getrokken it. worden? And, uh, what I can is that, uh, U hoort op de achtergrond de stem van Gianni Infantino, de secretaris-generaal World... van de UEFA, World... die deze loting in goede banen moet leiden. Hij krijgt daar dus de assistentie bij van een aantal grote spelers uit het verleden. Peter Schmeichel, de keeper van Denemarken, onder meer op het podium. Dat blijft toch ook een verhaal. De kampioen van 1992 lag al op het strand, maar omdat Joegoslavië daar de oorlog. Uitbrak. mochten die niet meedoen en zeiden ze tegen de nummer 2 uit uh, die pool... kom maar, en Denemarken won vervolgens... Dat toernooi over de halve finale hebben we het in Nederland liever niet meer. En Marco van Basten al helemaal oh, nou, niet. Goed. <laughs> uh, zoals gezegd, de groepen C en B, daar gaat het nu eigenlijk om voor het Nederlands elftal... komt Oranje in Gdansk of in Kharkiv te spelen. Dat is ook een interessante boodschap voor de fans. Want je zou toch zeggen, Gdansk, dat is nog te rijden. Kilometer of 1100, maar Kharkiv, het dubbele, niet meer. Van Basten is degene die de eerste balletjes gaat beroeren... en dus gaat vertellen of het Nederlands elftal in Polen of Oekraïne uitkomt. To see if they are in Group B or C. Let's see the first one. <laughs> of course, the Netherlands, the Netherlands, the 2010 World Cup runner up in the final versus Spain, the Netherlands winner of the Euro 1988 with a great goal. By uh, can't remember, uh, can't Hulid. remember, Rute Rute. yeah, exactly. <laughs> and another one as well, yeah, I can't remember, you can't remember but a lot of people do remember. Yep. So, uh, fell success to the Netherlands, Thank you. and we go on with the second one, which should be that's pretty logical, huh? Eh? Well, let's hope. Van Basten dus uh, heeft Spanien. Nederland en Spanje Spanien, uit de kooptrokken getrokken en Dat uh, betekent, omdat de Europese champions, gebeurt, dat the Nederland winners, in groep as well B uitkomt en Spanje in groep C. C. En dat betekent dat Nederland gaat spelen in Kharkiv in Oekraïne. C. En Spanje in Gdansk in Polen. En ik denk eerlijk gezegd dat de Nederlandse delegatie dat liever andersom zou hebben gezien. Om veel redenen. Al was het maar dat Krakau de plaats is waar het Nederlands elftal zijn basiskamp inricht. Dat is in Polen, dat is naar Gdansk, 600 kilometer. Klein stukje vliegen, dat gaat allemaal nog wel. Maar dit is ja, vervelend, want je moet dus nu echt naar het noordoosten van de Oekraïne. Om daar je wedstrijden te gaan voetballen. Goed, dat is duidelijk. Gdansk is het niet geworden. Kharkiv is het wel geworden. Voor Oranje dat dus groepshoofd is van Pool B. En daar kunnen nu de balletjes erbij komen. Zinedine Zidaan heeft er eentje gepakt. Dat zijn dus de balletjes uit pot 4. Denemarken, Frankrijk, Ierland en Tsjechië... voor de duidelijkheid zitten daarin. En de Tsjechische Republiek is het eerste land dat daar uit gaat komen. En de Tsjechische Republiek komt dan in de Pool bij Polen in groep A. En dat betekent dat nu het balletje nog getrokken moet worden... dat de positie van Tsjechië in die pool bepaalt. Zoals gezegd, dat heeft dan te maken met het speelschema. Wie speelt het eerst tegen wie? Dat is voor ons op dit moment niet ongelooflijk interessant... maar voor de liefhebbers A4, positie 4, is dan de positie die Tsjechië inneemt. Dat zal allemaal wel. Wat belangrijker is, is dat we na het vertrek van Tsjechië... dus Ierland, Denemarken en Frankrijk nog over hebben... en dat het balletje dat nu komt in de pool komt bij Nederland. Het eerste, de eerste tegenstander van Oranje gaat nu door Zinedine Zidaan... uit het balletje worden gedraaid. En de eerste tegenstand die bekend wordt voor het Nederlands elftal is... Denemarken. Denemarken, opnieuw dus Denemarken in de pool bij Oranje. Dat uh, gebeurde natuurlijk op het afgelopen wereldkampioenschap, toen Oranje met 2-0 won. En Denemarken in de pool werd uitgeschakeld met uh, bondscoach Morten Olsen, die al sinds mensenheugen is bondscoach is van de Denen trouwens al sinds 2000. Zoals gezegd in 1992 de verrassende winnaar de Deense ploeg. Afgelopen EK in 2008 niet van de partij. En natuurlijk een weerzien met veel bekende spelers, ook uit onze eredivisie. Bijvoorbeeld Christian Eriksen van Ajax, Simon Paulsen van AZ. Kortom, een uh, leuke tegenstander. Zo vinden wij in Nederland altijd om tegen te voetballen. Dat de Denen er heel gelukkig mee zijn, vraag ik me af. Het volgende balletje dat komt, komt in de pool bij Spanje. En dat is dus Frankrijk of Ierland. Ierland. En het is, u hoort het, Ierland. Ierland komt bij Spanje en dan automatisch dus Frankrijk bij Oekraïne. De Ieren gecoacht door uh, good old Giovanni Trapattoni. 72 jaar oud is hij al deze Italiaanse coach. 25 ste op de FIFA-ranking, de Ieren. In de kwalificatiesgroep gezeten met Rusland. Het Rusland van uh, dik advocaat. Tweede geworden in die pool, maar een play-off... Met Estland was voor de Ieren allemaal niet zo moeilijk. He is het is een ploeg zonder al te veel grote sterren. Gisteren speelde er nog eentje in Enschede trouwens And met Fulham. Tegen Twente, Damien Duff, maar ook Robbie Keane en John O'Shea. Kennen we nog van Ierland, one. die dus uh, weer eens meedoen aan een groot toernooi. Dat is leuk. En laten we het niet meer hebben over 2001. Toen Jason McAteer de weg voor oranje versperde France. naar het WK in Japan. Frankrijk, dus de laatst overgeblevene, France komt dus in winner. het... Uh, in groep D bij Oekraïne. Frankrijk natuurlijk winnaar in 1984, winnaar in 2000. De finale in de Kuip, Frankrijk-Italië 2-1. Het was natuurlijk een ongelofelijke chaos bij de Fransen de afgelopen jaren. Russisch op het WK in Zuid-Afrika. Anelka die werd weggestuurd. De selectie die weigerde te trainen. Maar Frankrijk, zo gaan we dan maar vanuit, heeft zijn leven wat gebeterd. Onder een nieuwe bondscoach ook, Laurent Blanc. Nog speler in uh, 1998 en 2000 toen Frankrijk het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap won. Met een onwaarschijnlijke sterke selectie. Inmiddels dus toch een beetje afgegleden. Want op de FIFA-ranking staat Frankrijk slechts 15. Goed, uh, groep A, Polen en Tsjechië. Groep B, Nederland en Denemarken. Groep C, Spanje en Ierland. En groep D, Oekraïne en Frankrijk. Daarmee is de eerste voorzichtige conclusie... dat we in ieder geval niet de sterke Fransen hebben gekregen... uit deze op papier zwakke pot 4. En dat lijkt me eerlijk gezegd uh, goed nieuws. Dan schakelen we nu door naar pot 3. En in pot 3 komen we de volgende landen tegen. Kroatië, Zweden, Griekenland en Portugal. Waarbij Portugal op papier de sterkste tegenstander is. En opnieuw zal de Zinedine Zidaan de balletjes opendraaien. Wordt nog even... Nu mag het al gaan gebeuren. Het eerste land dat eruit komt, komt dus bij Polen en Tsjechië. Voor de duidelijkheid... En het eerste land is Griekenland. Dat is dan op het eerste gezicht niet bepaald een sterke poel... om het voorzichtig uit te drukken. Polen, Tsjechië en Griekenland. De verrassende winnaar van 2004, de Grieken. Met uh, de winnende goal in de finale tegen Portugal... van een speler die later nog bij Ajax en Feyenoord speelde... Angelos Garisteas, tegenwoordig weer in de Griekse competitie speelt. Maar hij is er nog altijd bij onsterfelijk natuurlijk in zijn land, naar dat doelpunt. Het is geen selectie waar wij van onder de indruk zijn op basis van de namen. Wel een ploeg die zich eigenlijk uh, jaar in, jaar uit vrij makkelijk... door de kwalificatie heen wurmt. En dus ook nu. Portugal, Zweden en Kroatië gaat nu getrokken worden... en komt bij het Nederlands elftal in de pool. Nederland, Denemarken en is dan de vraag... Nederland, Denemarken en... Portugal. Portugal. Ai, ai, ai, Dat is de sterkste uit de pot 3. Dat is het land waarvan iedereen zei, liever niet. Maar Portugal komt bij Nederland en Denemarken... En als je denkt aan Nederland en Portugal... denk je aan 2006, de achtste finale. Portugal won met 1-0, maar het merkwaardige is dat we dat eigenlijk al vergeten zijn. Wat we nog wel weten is dat die wedstrijd 12 gele en 4 rode kaarten opleverde. En dat scheidsrechter Ivanov uit Rusland dan nog wel eens gillend van wakker wordt. Een uh, pittige kluif voor het Nederlands elftal... dat dus Portugal na Denemarken cadeau krijgt in Pool B om maar aan te geven dat Portugal een sterk land is. Een jaar geleden wonnen ze een oefenwedstrijd van Spanje met 4-0. Dat was een oefenwedstrijd, maar toch... Cristiano Ronaldo natuurlijk, João Moutinho, Raúl Meremes van Chelsea, de laatste, ex-Liverpool. Nani van Manchester United, het zijn grote namen in dit Portugese elftal. En op de achtergrond hoort u dan Kroatië, die was nog overgebleven. En die komt dan bij Spanje en Ierland... Euro, at the Euro 2008 and at the Euro 96. And of bronze medalist with Kroatië dat uh, toch aardige spelers uh, weer heeft met Luka Modric en uh, veteran Zorluka van Tottenham. De van Rafael van der Vaart, die Luka zouden de graag de tegen de gespeeld, de de gespeeld de hebben, denk de ik. De Eduardo, de oude spits van Arsenal, die na zijn B-breuk nu opgedoken is in Donetsk om daar te voetballen. En Kroatië komt dus bij Spanje en Ierland. Maar de gedachten blijven toch nog even hangen bij uh, het balletje van zo even. Het uh, ja, verkeerde balletje eigenlijk uit pot 3. Waar Portugal dus in de koel komt bij het Nederland. Daar waar ook Denemarken daar al bij gekomen was. En dan komt er dus straks nog een hele sterke bij ook. Namelijk uh, een uit het rijtje Duitsland, Italië, Engeland of Rusland. Zweden uh, is dan het land dat overgebleven is... en Sweden, uh, verschijnt dan als laatste in groep D. Oekraïne, Frankrijk en Zweden in groep D. Zweden natuurlijk tweede geworden in de kwalificatiepoel... waar Oranje de beste was. Direct geplaatst overigens als beste nummer twee. En wat voor Denemarken geldt, geldt ook eigenlijk altijd voor Zweden. Veel bekenden uit de eredivisie van vroeger, van nu... met Ibrahimovic, en Isaacson... Elm en Wermbloom van AZ, Bayrami van Twente... en natuurlijk ook nog uh, oude bekenden, zoals gezegd, met uh, bijvoorbeeld Elmbander die nog speelde bij Feyenoord in NAC. Maar Zweden zullen we niet van dichtbij zien, althans niet in de eerste ronde... want zit bij Frankrijk en Oekraïne. Een resumé maar weer. Groep A bestaat nu uit Polen, Griekenland en Tsjechië en is zwak. Dat mag je wel zeggen. Groep B bestaat uit Nederland, Denemarken en Portugal. En vooral met die laatste is in Nederland niemand blij. Groep C bestaat uit Spanje, Ierland en Kroatië. En groep D bestaat uit Oekraïne, Zweden en Frankrijk. Dat zijn de landen die tot nu toe zijn getrokken. Zoals gezegd, we hebben nog uh, vier landen over. Italië, Duitsland, Engeland en Rusland. Om meerdere redenen denk ik dat Bert van Marwijk... die in de zaal zit uiteraard niet, maar hoopt op Rusland. Dat is leuk om dikke advocaten er eens de hand te geven... Maar het is ook de minste van de vier onder normale omstandigheden. Russia. Maar Russia wordt het niet, want Russia. Rusland komt in groep A bij Polen, A Griekenland <laughs> en Tsjechië. Yeah. De advocaat lacht zijn tanden the bloot, want weet dat Russians er wel kansen zijn in deze pool. In any case, was Met een, een selectie, selectie waarin Jurij Zirkov. Roman Pavlovchenko en André Arsjafin eigenlijk de blikvangers zijn. Was gezegd, de winnaar van het eerste EK, Rusland, in 1960. Niet aanwezig op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Maar op het EK van twee jaar daarvoor, na de kwartfinale waarin het dus Nederland versloeg, de halve finale bereikt... Daarin was de Spanje ogens te sterk. De Advocaat, zoals gezegd, lacht zijn tanden bloot. Dat is nu op de monitor mooi te zien. Hij zit recht achter Bert van Marwijk, die op zijn zachtst gezegd wat bedenkelijk kijkt. Want hij weet dus dat hij Duitsland, Engeland of Italië cadeau krijgt... in een pool waar ook Denemarken en Portugal al ingestopt zijn. Het is allemaal de schuld van Van Basten, voor de duidelijkheid, want hij trekt de balletjes. And we still en hij lacht nu wat, so Marco van Basten, want ja, wat nu? Bit. Hij heeft er een gekozen. Nederland, Denemarken, Portugal en... Nederland, Denemarken, Portugal en... Germany. Duitsland. Germany. <laughs> nee. oh, oh, oh, Germany. oh. oh. Germany. Dit is wat Nederland niet Finalists wilde, Portugal in, uh, en Duitsland en Denemarken. Tweeënhalve week geleden werd Oranje nog ondersteboven gespeeld... door de Duitsers in Hamburg. De laatste keer dat ze elkaar op een toernooi ontmoeten was in 2004... trouwens, toen... Dankzij een later gelijk van Van Nistelrooy er ten nauwe nood 1-1 op de borden verscheen. De kwalificatie van Duitsland was rimpeloos. Alle tien wedstrijden werden gewonnen in een pool met toch uh, ook Turkije en België erin. Ja, veel grote spelers: Mesut Özil, Sami Khedira van Real Madrid, Schweinsteiger natuurlijk, met nog vele anderen van Bayern München, Laam, Müller. Miroslav Klozen, die jaren bij Bayern speelde, maar nu in Italië speelt, bij Lazio Roma. Maar ik denk dat ook Joachim Leuf, de bondscoach van de Duitsers... niet ongelooflijk gelukkig is met deze pool. Het is wel prachtig, want het staat mooi. Groep B, Nederland, Duitsland, Portugal en Denemarken. Maar Bert van Marwijk zal, uh, zal zich wel eens uh, gelukkiger gevoeld hebben. Het schijnt wel dat de wereld nog draait, dat is uh, goed nieuws. En van Basta ook trouwens, want die heeft het volgende balletje geopend. Dat is Engeland of Italië. Italië. Italië. Italië. In, het, uh, in de groep Italië. bij Spanje, Italië. Ierland Italië. en Kroatië. Italië, waarbij uh, Spanje en Italië dus automatisch de grote favorieten zijn in die pool. Italië dat. Uh, in de tweede ronde uitgeschakeld werd, u hoort het op de achtergrond in Wenen... Vier jaar geleden door Spanje. Op het WK in Zuid-Afrika al in de eerste ronde eruit lag. Dat was. Uh, een grote verrassing met Paraguay, Slowakije, Nieuw-Zeeland. Let's see Italy. En Coach Het laatste balletje weten we zo wel, Bas. Ik denk dat we het laatste balletje weten, hè? want daar kan eigenlijk nog maar één balletje uitkomen. En dat is het balletje Engeland. Op de achtergrond nog wordt de positie bepaald van Spanje of van Italië. Dat doet er niet meer toe. Nee, laten we het afronden. Uh, Engeland komt bij Oekraïne, Zweden en Frankrijk. Precies, dat is groep D. Het is uh, nou ja, het, het, het, het slechtste scenario. In het toernooi groeien, daar we het allemaal niet meer uh, over te hebben. Het is echt uh, meteen vol aan de bak. Is het is vol aan de bak, Bert, absoluut. Uh, maar eens even hier de reacties halen, want uh, de oranje trofie die moet dus gaan rijden naar Garkov. Hoeveel kilometer is dat? 2430 kilometer. En dat is een heel stuk verder dan Gdansk. Is dat gunstig of niet? Uh, ja, we houden van reizen, dus voor mij ik vind het alles prima. Maakt niet uit. Dan kijken we even naar de pool. Toen hier uh, Duitsland werd getroffen, wat hoorden we toen? Kut! Oh, nee. <laughs> nee. Daar waren ze niet helemaal blij mee. Ja, Marco heeft het weer geflikt, maar uh, we gaan er tegenaan, dus... Uh... Marco is de schuld, uh, dat heerst hier ook. Uh, is dit wat, deze pool? Ja, het is een hele moeilijke pool, maar uh, we worden we... natuurlijk worden we kampioen. We <laughs> worden gewoon wat? We worden kampioen. Oh, ik dacht wereldkampioen dat je Nee, zei. nee, natuurlijk worden we kampioen. Oké, okay, nou, jullie gaan reizen. Uh, 16 juni vertrekken jullie, dan... Uh, heb je de ja. eerste wedstrijd niet, hè? Ja, ja misschien uh, we moeten we dan een dag eerder vertrekken. We moeten helemaal naar Gaakief nog, dus dat, uh, dat wordt een aardige, aardige Gaukief, avontuur. avonturen. Ah, ja. we gaan nog oefenen op de namen in gebotten. ieder geval. Nederland heeft gelood tegen Denemarken, Portugal en tegen Duitsland. Bastigla was erbij, veel meer reacties vanavond in Langste Lijn. Hier op deze zende blijft erbij. Nederland, Denemarken, Portugal en inderdaad Duitsland. Tja. Ja, wij, wij dachten dat we aan het eind van het programma waren. Maar dat zijn we niet. Bas, dan gaan wij nog eventjes verder. Ben je er nog, Bas? Ja, Bas is er nog. Gelukkig. Start, ja. Daar trekken we niks van aan. Nee, oh, nee precies. We, weet je ondertussen al tegen wie we ja, moeten dat beginnen? Dat weet ik. Uh, we Germany, spelen in Kharkiv dus Germany, alle wedstrijden. De eerste wedstrijd spelen wij op zaterdag 9 juni om 6 uur tegen Denemarken. De tweede wedstrijd spelen wij op woensdag 13 juni om kwart voor negen tegen Duitsland. En de derde wedstrijd, ik wil de laatste maar laat ik dat niet doen. Uh, de derde wedstrijd spelen wij op zondag 17 juni... om kwart voor negen tegen Portugal. Uh, in die zin is het voor mensen die dagen vrij opnemen... moeilijk vinden, wel gunstig. Want het is dus zaterdag, woensdag, en zondag... en de tegenstanders Denemarken, Duitsland, Portugal. Het zijn wel prachtige affiches allemaal. Ja, vinden de werkgevers geloof ik ook goed... Uh, want dan is er iets minder ziekteverzuim. Uh, dat zijn de wedstrijden. Uh, kan je iets zeggen verder over... Uh, over het schema als uh, Nederland eerste wordt, als Nederland tweede wordt. Waar moeten ze daar naartoe? En is er dan al uh, tegen welke pool, Tegen Pool A of Pool uh, C? So Heb je nog niet gekeken? Nee, ik overvraag u ook ja, even, Want ik zit zelf ook nu allerlei lijntjes uh, te trekken. Kijk, wat Nederland nu wel weet, en dat horen we net ook van uit het supporterskamp... is dat in ieder geval nu supporters naar Garkiv moeten. Uh, daar kan je met het vliegtuig naartoe. Rijdend zou ik dat niet willen doen. Dat is 2.500 kilometer. Als je met het vliegtuig gaat, maak goede afspraken over hoe je teruggaat. Want AZ speelde daar niet zo lang geleden een Europacup-wedstrijd. Misschien weet je het nog, die wilde ja. graag terug. En toen zeiden ze, ja, dat kan best, maar we tanken alleen dat het vliegtuig volgens u live cash betaalt. Dus dat was een ongelofelijke hijzaak. Ik hoop dat ze ervan hebben bijgeleerd. Maar je kan daar dus niet zomaar even met de auto naartoe. Dat kan natuurlijk wel als je in Gdansk zou hebben gespeeld. Dat is inderdaad 11, 1200 kilometer. Bovendien, het Nederlands Elftal verblijft in Krakau En nou vliegen ze natuurlijk wel naar de speelstad, maar naar Gdansk, een paar honderd kilometer is wel wat vrolijker dan naar het noordoosten van Oekraïne te moeten vliegen. Dus ja, nou ja, dat helpt allemaal niet. Wat niet helpt is natuurlijk vooral de tegenstand. Want met Denemarken kan je nog zeggen prima. Dat had in het ergste geval ook Frankrijk kunnen zijn. Maar als je iedereen op straat vroeg wat is nou de sterkste pool die je kan krijgen... dan kwamen Duitsland en Portugal wel elke keer naar voren en uh, is alleen Denemarken in plaats van Frankrijk geworden. Ja, ik geloof dat er door Nederland een soort kleine aardschok uh, ging... op het moment dat Portugal eruit kwam... en de aarde beefde toen het woord Duitsland uh, viel. En dat nog wel door Marco van Basten. Ja, nou ja, het is heel simpel. Uh, Duitsland en Nederland spelen per definitie wedstrijden die ertoe doen... op het scherp van de snede. Na die wedstrijd met al die kaarten waar ik het eerder over had... geldt dat denk ik ook voor Nederland en Portugal... En dan is het wel vrolijk dat Nederland en Denemarken... eigenlijk altijd elkaars vrienden zijn. Dus, nou ja, we zullen het ermee moeten doen. Absoluut. Nederland, Denemarken, Portugal... en ik zeg het nog maar één keer, Duitsland. Meer reacties vanavond hier op deze zender. Dag.